Levi van Eck met het NOS-journaal. Taliban-strijders hebben in Afghanistan de noordelijke provinciehoofdstad Kunduz ingenomen, meldt de BBC op basis van lokale functionarissen. Ook zou de stad Saripol -e zijn veroverd. Persbureau AFP meldt dat in verschillende delen van Kunduz hevig wordt gevochten. Op foto's is te zien dat Taliban-strijders door het centrum van de stad lopen. Afghaanse regeringstroepen zouden zich grotendeels hebben teruggetrokken naar een nabijgelegen vliegveld...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 Op de laatste dag van de Olympische Spelen heeft Nederland drie medailles gewonnen. Baanwielrenners Kirsten Wild en Harry Lavrijzen pakten brons. Voor Lavrijzen is het zijn derde medaille. Eerder deze Spelen won hij al twee keer goud. Atleet Abdina Gea won zilver op de Olympische Marathon. Met in totaal 36 medailles staat Nederland zevende in de medaillespiegel. Om 1 uur vanmiddag begint de sluitingsceremonie. Sivan Hassan draagt dan namens Nederland de vlag. De komende nachten zijn veelvallende sterren te zien. Het gaat om een jaarlijkse meteoreswerm, maar dit jaar zijn ze extra goed te zien. De omstandigheden waren in 1997 voor het laatst zo gunstig. De sterrenregen begint komende nacht. In de loop van de week worden ze steeds beter zichtbaar. Het hoogtepunt is in de nacht van donderdag op vrijdag. Het weer vanmorgen vallen vooral in het midden- en noorden buien. Vanmiddag op meer plekken kans op een bui, mogelijk met onweer. Soms breekt de zon door, het wordt maximaal 20 graden...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 Er huis had honderd kamers. In elke kamer stond tv. En zijn ouders bleven heel erg leven en er liefde met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet zou. Als hij komt toeren. one like at the time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 Toch de groot in wil, waarom dan niet met mij? Die laaie lichter waar je naar mee gaat. Dat is tuig van de richel, dat is gaies van de straat Een laaie lichter is dat wat je wacht En dan te denken dat ik nog steeds in lichterlaaie sta voor jou dat ik nog steeds in lichter laat. Je staat voor jou. Ook de levenszeer en zijn getuigen. Ook de Kent, ep, en zee, kent eb en bloed. Ups en downs bepalen vreugde, zorg en lijden. Ook de levenzee, kent eb en bloed. Het huwelijksbootje kan zo rustig varen. Een voorjaarsbries waait in het witte zeil. Maar jaagt de storm in langs de woeste paren. Dan dreigen gevaren bij tijd en wel. Ook de leven zee, menschen gedenken. Ook de leven zee, kent heb en vloed. het en dans bepalen vreugde, zorg en leiden. Ook de leven zee, kent heb en vloed. Het bootje kan het zwaarste weer trotseren. Als het hoog in top de vlag der liefde voet, dan zal het veilig in de haven beren hoe ver op de storm wind de zeber. En zee, en zijn getijden. Ook de leven, zee, kunt eb en bloed. Eb en dans bepalen vreugde, zorg, en lijden. Ook de leven, zee, kunt en bloed.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 Maar het was mijn eigen wijze wens Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen En al zeggen mijn relaties tegen mij Ah joh, breng toch de jas naar de stomerij Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen Maar juist zo'n vagebond als ik Die kompas reuze in Met zo'n oude jas Twee motten en tien kinderen, Een familie motten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 De wilde rozen, alles is voor iedereen. Doe je dus maar niet alleen. Liefde rond en appels blozen. Waarom ben je mat en moe? Doe je de gordijnen toe? Zit je binnen alles steek?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 licht nog niet voor voet was uit Hij liep langs de straat als een brani. Hij ging voor geen mensen uit de weg. Hij raaste en danste en zwierde en maalde om geen talus of per. De straat. Kwaad.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 voor de muziek van Doris met mijn Auto. En daarvoor wil Alberti, Johnny Jordaan en Jan Boezeroen. En de volgende plaat is Jimmy. Een lied van Boudewijn de Groot op de tekst van Ruud...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 Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan wordt ik voor ze kop van de zaken. Want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan wordt ik voor ze kop van de